Eén voor één, steen voor steen, wordt het muurtje een handig schuurtje. Voor de fiets, voor de trap en voor al het tuingereedschap. Ook komt er nog een binnenhokje, voor de kippen, het konijn, een dwerggeitje en het bokje.